We gaan eerst even naar het voetbal. En dan moet ik wel even weten welke wedstrijd we gaan. En, of laat ik me gewoon verrassen. Er is gescoord, volgens mij bij Cambuur, Herenveen of bij Vitesse NEC. Ja het is in de Gelderdome in de Arnhem bij Vitesse NEC waar de thuisploeg Vitesse dus op 1-0 komt. En het is wel bijzonder hoor. De doelpuntenmaker luistert naar de naam Dan Mori. Een Israëliër die vanwege zijn nationaliteit niet mee mocht op trainingskamp naar Abu Dhabi. Vitesse ging toch en dat zorgde vooral politiek voor een hoop ophef. Vandaag staat hij voor de tweede keer dit seizoen in de basis vanwege een schorsing bij aanvoerder Kasia. En uitgerekend die Dan Mori. Kopt uit een corner vanaf de rechterkant. 1-0 binnen voor Vitesse tegen NEC na exact een half uur in Arnhem. En dankjewel, Richard van Maalen dus vanuit Arnhem. Ja, het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Groningen, Drenthe en Friesland. Door IJssel kan het verraderlijk glad zijn op de weg. Gisteravond en vannacht was het ook al glad. En dat leidde tot de nodige ongelukken, zegt de politie. Zaterdagavond en nacht hebben wij in met name Groningen en Drenthe... enkele tientallen glijpartijen gehad... Nou, al die uh, ongevallen zijn, zijn voornamelijk eenzijdige ongevallen. Dus auto's die van de weg afglijden of tegen een boom of lichtpast. En daarbij zijn uh, tot op dit moment geen gewonden gevallen. Ik praat over verder met Mark van der Vussen van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is het op de wegen? Ja, een beetje in aansluiting wat de politieagent al, uh, al zegt. Ja, gelukkig beperkt het zich zeg maar op, ik noem het even blikschade. Um, en dan hebben we het inderdaad over de drie noordelijke provincies. Daar is het inderdaad en glad. daar is IJssel. Uh, met name in Drenthe is bij ons het beeld uh, dat daar veel, uh, daar moeten we veel inzet op leveren. Wij doen op dit moment, uh, wij strooien nog steeds zout. We hebben vannacht ook sneeuwschuivers gezet en onze weginspecteurs die helpen uh, eventuele mensen die met ongevallen te maken hebben. Die proberen zo snel mogelijk weer op de weg te krijgen. En als ik ook even de vooruitplek wil doen, want het is nu nog de komende tijd, heeft uh, het te maken met IJssel, maar daarna zit er weer sneeuw uh, aan te komen voor de drie noordelijke Noord provincies. Dat, dat strooi je, nog even daarop terugkomen. Dat werkt uh, bijvoorbeeld voor sneeuw geloof ik wel, maar bij IJssel is het lastiger. Ja, IJssel is heel lastig te bestrijden. Het is ook heel gevaarlijk, want je ziet het niet. Het is een vorm van onzichtbare gladheid. Dus mensen rijden gewoon en zien niet dat het glad is. En terwijl met sneeuw, ja, dan heeft iedereen zoiets. Ik zie dat het glad is of ik zie dat het wat handt. Ik rijd wat rustiger. Daarnaast, en daar hebben wij wat, wat meer last van, is dat ja, IJssel... op het moment dat er zout ligt en het ijs op het regent... dan wordt het zout weggespoeld. En dan moet je weer heel snel... ...de weer achteraan strooien. Maar in die tussenliggende periode... ...dan ja, kan er kan vijf, vijf tien minuten zijn... kan het dus glad worden. En dat maakt het erg verraderlijk. Um, nou is het vandaag een zondag... ...en hoeven veel mensen niet uh, verplicht de weg op. Morgen is het natuurlijk anders. Moeten mensen naar het werken. Hoe, wat verwacht u dan? Ja, dat, die verwachting ligt nog even wat verder weg. Hè. Daarom zei ik ook al... Zeg maar, ...in de avond verwachten we al sneeuw. En wat het morgenochtend uh, gaat brengen... Dat, ...dat weten we op dit moment niet. Ja, het is wel gewoon even het advies van aan iedereen... die.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 In Genève zijn de gesprekken hervat over Syrië. Onder leiding van VN-bemiddelaar Brahimi... proberen de strijdende partijen vooruitgang te boeken. De oppositie wil vandaag vooral praten over de vrijlating van gevangenen... met name over vrouwen en kinderen die vastzitten. De regeringsdelegatie zegt niet veel te voelen... voor het bespreken van individuele of plaatselijke kwesties. De regering wil praten over hulp aan burgers die in het nauw zitten... maar wil niet dat het alleen over de stad Homs gaat.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 En dat is niet verbazingwekkend, zegt correspondent David-Jan Goldfra. Het voorstel is denk ik vooral erop gericht om die oppositie uit elkaar te drijven. Want uh, Janukovic weet natuurlijk heel erg goed dat de oppositie en zeker de mensen hier op het plein achter... de demonstranten die hier al uh, meer dan twee maanden staan... met niks anders genoegen nemen dan het aftreden van Janukovic.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 Fractieleider Klein van 50PLUS wil zich niet alleen richten op de belangen van ouderen. In een interview met Nu.nl zegt Klein dat hij zelf vier kinderen heeft... en wil dat de toekomst voor hen er ook goed uitziet. Klein trad vorig jaar aan na het plotselinge vertrek van Henk Krol. Die stapte op toen bekend werd dat hij bij de G-krant... jarenlang geen pensioenpremies had betaald voor zijn personeel... terwijl hij zich in de Kamer sterk maakte voor de pensioenrechten. Volgens Klein is 50-plus na het vertrek van Kroll gewoon doorgegaan. Van de 17 zetels die 50-plus ooit in de peilingen haalde, zijn er nog vier over. Een Chinese rechtbank heeft een van de bekendste mensenrechtenactivisten van het land veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Xu Zhiyong krijgt zijn straf voor het verstoren van de openbare orde. Ze zetten zich in voor het recht van kinderen uit plattelandsgebieden op goed onderwijs. En ook eisen die duidelijkheid over persoonlijk eigendom van hoge overheidsfunctionarissen. China treedt de laatste tijd hard op tegen activisten. Ook invloedrijke bloggers en strijders voor de rechten van Tibetanen en Oeigoeren worden aangepakt. Nederland is door de zeer zachte winter veel groener dan vorig jaar rond deze tijd. Ook al is er op dit moment in het noorden van het land niet veel van te merken. De eerste resultaten werden vandaag bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. En dat blijkt uit de groenindex van de Wageningen Universiteit en de Natuurkalender. Dat gras, dat ligt in eigenlijk alle land uh, wat je nu om je heen ziet... is ongeveer zo'n 20% groener dan dat dat precies een jaar geleden was. Uh, dat geeft dus aan hoe, ja, hoe uh, uitzonderlijk uh, deze situatie is.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 De politie weet niet wie er achter de aanslag zit... maar vermoedt dat er sprake is van een driehoeksverhouding. In een bos bij Loon op Zand is een grote partij drugsafval gedumpt. Een wandelaar vond gisteravond ongeveer 100 vaten en jerrycans. De vaten zijn direct afgevoerd. Het afval is volgens de politie waarschijnlijk afkomstig van een drugslab. Er lagen ook resten van henneptilt. De afgelopen jaren wordt steeds vaker afval van drugslaboratoria gedumpt... in natuurgebieden, wat veel milieuschade oplevert. Sport. Het is ongelukt. Stanilas Warinka won vanochtend de Australian Open. De Zwitser was in de finale in vier sets te sterk voor Rafael Nadal. Mark Brasser, twee weken tennis zit erop en dus een verrassende winnaar. Ja, ik denk dat als je twee weken geleden gezegd had... dat Stanislas Wawrinka de Australian open zou winnen... Nou, dat je niet dat je voor gek zou zijn verklaard... maar je had wel behoorlijk goed geld kunnen verdienen. Hij is de nummer acht van de plaatsingslijst. Hij verraste in de kwartfinale met een overwinning op Novak Djokovic... de titelverdediger. Ja, en hij won vandaag in de finale verdiend, hoor, moet ik zeggen... van Rafael Nadal. Hij speelde een uitstekende eerste set, Stanislas Wawrinka. Helemaal geen zenuwen. Dat was wel verrassend, want dat is zijn eerste Grand Slam finale. En hij ging die finale in de wetenschap dat hij de vorige twaalf ontmoetingen van Nadal verloren had, maar hij speelde perfect in de eerste set, hield de rallies kort, eh, dicteerde het spel en, en haalde die eerste set met 6-3 binnen. Ja, en toen kwam er een tweede set, een set waarin Rafael Nadal eh, geblesseerd eh, raakte aan zijn rug. Hij liet zich eh, tijdens die set ook eh, behandelen aan zijn rug, speelde niet meer eh, zijn, zijn, zijn beste tennis. Hij bewoog niet meer goed, hij, hij had heel veel moeite met, met, met, met, met lopen, met serveren, eigenlijk met eh, alle slagen. Nou ja, Wawrinka die prof pakte de tweede set. Maar toch in de derde set kwam Nadal uh, toch nog uh, weer terug op uh, karakter. Misschien ook wat, wat pijnstillers geslikt of wat spierontspanners om die rug maar te ontzien. Nadal uh, won de derde set. Maar ja, toch in de vierde set werd duidelijk dat uh, Wawrinka alles weer op een rijtje had. Was toch ook even van slag in die derde set. Ja, omdat hij niet goed wist hoe tegen een aangeslagen speler, uh, hoe hij daartegen moest tennissen. Nou in de vierde set wist hij dat, uh, wist hij dat wel weer. Speelde niet weer uh, zijn normale spel, haalde niet weer zijn uh, normale niveau en won hij uh, de wedstrijd uiteindelijk dus in, in vier sets. Verrassende winnaar inderdaad. Maar goed, als je de nummer één van de, de wereld, uh, Rafael Nadal... en de nummer twee van de wereld, Novak Djokovic... in één toernooi kan verslaan... en dat gebeurt niet zo heel veel in het tennis dat spelers dat lukt... dan moet je zeggen dat je de terechte winnaar bent van de uh, Australian Open. Gaan we weer even terug naar Vitesse tegen NEC, Richard van der Made. We hoorden de Vitesse op voorsprong komen. Um, hebben ze nu ook de wedstrijd onder controle? Ja, op dit moment zeker in een sterke fase is Vitesse aanbeland. Vijf minuten nog in de slotfase dus van de eerste helft. Vitesse leidt nog altijd met 1-0 door het kopdoelpunt van Dan Mori. De Israëliër die nu ook in balbezit is. En de bal dan diep schuift richting Piazon. Dit kan weer wat opleveren voor Vitesse. Piazon loopt zich dan uiteindelijk vast in Van Eijden. Ja, het is tot nu toe een redelijk matige derby waarin Vitesse sterk startte. Daarna nam NEC zo af en toe ook het initiatief over. Had een aantal mogelijkheden, maar Vitesse... Vitesse was zojuist dichtbij een tweede doelpunt met een schot van Atsu. En zojuist ook Arnhemmer Davy Prupper, de middenvelder. Slotfase dus van de eerste helft. Waarin Vitesse toch wel terecht leidt met 1-0 doelpunt van Dan Mori. Dan naar Friesland. andere derby tussen Kambuur en Heerenveen en die Houtkamp. Gewoon, Herenveen, kunnen die nog wat doen aan de achterstand? Wat proberen ze? Nou, ze proberen van alles, maar niet uh, goed. Want Herenveen uh, speelt niet goed, Kambuur wel. Zeker in oogschouw genomen dat ze 16e staan. Want Kambuur leidt nog altijd met 1-0. Een heel vroeg doelpunt van Manu. En Herenveen met Vim uh, Bogenstom bijvoorbeeld in de gelederen. Met 18 doelpunten de topscore. Weinig laten zien tot nu toe. De inzet is groter bij Cambuur En uh, het is dat Lukoki, de buitenspeler van Cambuur, een hele matige dag heeft. Anders had uh, Kambuur met 2-3-4-0 voorgestaan, want de mogelijkheden liggen er... maar het is maar tot één doelpunt beperkt gebleven... het doelpunt van Manu in de vierde minuut. We hebben nog 2,5 minuten gaan in de eerste helft... bij Cambuur Leeuwarden tegen Sportclub Heerenveen. Stand 1-0. Tot slot de hoofdpunten van het nieuws. Extreem weer in het noorden door IJssel. Oppositieleider Thailand gedood. En protesten in Oekraïne gaan door. Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de heilig komt daar hier over de midden. Dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune. Andy Houtkamp in Leeuwarden. Andy, wat is er gebeurd? En Er is gescoord, Govert, en wel door... De sportclub Cambuur, het is 2-0 geworden. En als ik het goed zag, maar de mensen zijn hier helemaal gek... is het de, de nieuwe man, Bartolomee Okbeetje uit Nigeria... die uh, twee minuten voor rust, de 2-0 voor Cambuur op het scorebord zet. Cambuur leidt, heel verrassend, de nummer 16 van de Herendivisie... tegen de nummer 5 in deze burenruzie. Zo mag je het wel noemen, met 2-0 tegen sportclub Heerenveen. De gast dit uur op de perstribüne, voormalig voetballer Annie Brans... Hij won met PSV de UEFA Cup in 1978. Hij was op het WK voetbal van 1978 aanwezig. Ook als speler. En nu is hij trainer. En op zoek naar een nieuwe club. Als u vragen hebt, de perstribune.nl. Twitter mag ook hashtag perstribune. Vliegende kip, Zul van der Wart is bij Oegor Yildirim En we kijken terug op de afgelopen mediaweek, dat doen we hier met anderen. Een week waarin dit nieuws de gemoedere te heel voor zijn bezig hield. Ja, en Startup, de nieuwe soap op Nederland 3, ja, die dramatisch is... tussen de 30.000 en 50.000 kijkers vonden, heeft... He? Ja, het is echt een probleem. dat ze, nou ja, Niemand weet eigenlijk dat die, dat die bestaat. En dat voor 7 miljoen, dat is uh, even slikken. De slechte kijkcijfers van Startup houden de showbiz-rubrieken lekker bezig. Deze week waren ze wel heel erg laag. Komt dat nog goed? Zometeen René van Dammen, kijkcijferexpert bij de publieke omroep. En de, de wedstrijden natuurlijk Vitesse-NEC. In Arnhem staat het uh, 1-0. In het noorden zojuist 2-0 geworden in de wedstrijd Cambuur-Heerenveen. Tot twee uur de perstribune van Max. Annie Brands, goedemiddag Annie. Goedemiddag. goedemiddag. Oud voetballer van PSV natuurlijk, uh, ook van het Nederlands elftal. Je hebt ook bij andere clubs in Nederland gespeeld. Maar eigenlijk wel altijd heel trouw in Nederland, hè? Ja, inderdaad. Hoe komt ik, dat? Ik heb, ik, ben een keer een uit, ik heb een uitstapje gemaakt naar uh, België, Geminal uh, Ekeren. Daar ben ik geweest. Ja. Twee jaar en vertrek ben ik altijd in Nederland geweest. Is, is dat omdat je Nederland niet kan missen? Nee, ik ben van nature ben ik wel een avonturier. Ja. Ik heb uh, toen de tijd uh, aanbieding gehad van mijn Manchester United, uh, Hamburgers V, Arsenal. Doe maar. Ik, maar. ik denk dat het verhaal wel bekend is. Mijn uh, vader, uh, die was dusdanig ziek dat ik uh, toen besloot heb om in Nederland te blijven. Mm. En da daardoor kreeg ik een, een hele een fantastische aanbieding van PSV. Kijk, dus ook geen spijt gehad? Nee, in tegendeel. Nee. Zeg, je, je was trainer tot voor kort in Tanzania. Tanzania. En de aanslagen. Ja. Wat is daar gebeurd? Na een vriendschappelijke wedstrijd tegen een concurrent... Uh, die we met 3-1 verloren... Hebben bepaalde mensen gezegd van... ja, dat kan niet en we kunnen niet van de concurrent verliezen. En de volgende dag moest ik bij de vicevoorzitter komen. Die overhandigde mij een papiertje. En daar stond op... Uh, bedankt voor, uh, voor het kampioenschap vorig jaar. Bedankt dat we nu weer bovenaan staan. Maar we willen graag dat je de club nog voorbereidt op de Champions League. Uh, 6 februari speelden ze of 7 februari speelden ze voor de Champions League. Uh, voorbereid op uh, het, het kamp in Turkije. Ja. Uh, ze zijn net terug van een, uh, een, een kamp in Turkije... wat altijd gebeurt over de heel veel Nederlandse teams uh, doen. En een voorbereid op de competitie. Ik zeg, ja, dat, dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik zeg, uh, dus na één maand heb ik ze voorbereid... en dan gaan jullie mij ontslaan. Ik zeg, zo werkt het nee. niet. Dus ik heb uh, een gesprek gehad met de, met de grote man, uh, Manji. Dat is de, de voorzitter en de geldschieter. En ik heb gezegd van, luister... Uh, ik betaal mijn ticket en mijn salaris. En uh, ik, ben, ja, ik ben weg. Ja. ja, het is wel zuur natuurlijk. Ja, het is wel zuur. Maar wie Afrika kent, die weet dat dat kan gebeuren. Kijk ja? naar A3 Koster. Ja, dat is waar. Maar in Nederland gebeurt het ook natuurlijk. Ja, in Nederland gebeurt ja, het ook. Ja, overal worden de trainers dan ontslagen. En, uh, dat, wat doet dat met je? Dat ja, is natuurlijk nooit leuk. Uh, als je ontslagen wordt. Maar nee. ik, ik, bedoel, ik stond bovenaan. De laatste vier wedstrijden hebben we gewonnen. 12 punten gehaald, twaalf doepunten. Nee, 13 doepunten scoort nul tegen. Dus het elftal uh, speelde gewoon goed. Ja. En als je dan op basis van één vriendschappelijke wedstrijd ontslagen wordt. Wat ik al zei, zoals ze al vaker zeggen, uh, dat, is in, dat is Afrika. Ja. Zeg maar, je zoekt nu een club? Ja, ik ben, uh, ik ben, ben sinds twee weken thuis. Uh, en waar is het thuis? Is ik dat... woon in Eindhoven. Oh, bij, ik ben tof. bij mijn gezin, ja. mijn ja. gezin in Tuurlijk. Eindhoven. En ik wacht op, uh, op een andere club. Ja. Zeg maar, ja, je wacht op een andere. Maar spreek je dan ook met andere clubs al? Nee, je hebt, je hebt natuurlijk uh, uh, zaakwaarnemers die dat voor je ah, ja. regelen. Maar, nou ja, ik begrijp dus ja, ook LinkedIn bijvoorbeeld, hè, dat netwerk dat ze gebruikt. Ja, dat, dat klopt, ja. Had ik, had ik een bericht opgezet. Ja, dan zet je dan een bericht op en uh, die zoekt club. Hoe ja. werkt dat? En... Nee, maar de, dat had ik uh, er gewoon bij gedaan. Ik heb dus ja. een zaakwaarnemer die voor mij alle zaken regelt. Oh, ja. En dus als er een vacatures, vacatures zijn bij clubs... stuurt die uh, betreffende zaakwaarnemer stuurt daar mijn cv naartoe. Ja. En dan je... moet je maar afwachten of je eruit gekozen wordt. Of dat ze zeggen van nou, die willen we graag hebben. Ja. Heb je al gesproken met... Ik heb nog niet met clubs nou, gesproken. Hè? Echt niet? Nee. nee ja, de, de competitie is net weer begonnen. Er zijn op dit moment dus weinig uh, clubs ja. die een trainer zoeken. Ook niet met de graafschap? Nee. Oh. Dat zijn geruchten dan. Ja, ja, ja. Zijn, uh, heel ja. veel geruchten. Nou ja, jij, jij kent uw hoek ook van het land. Je komt er geloof ik uh, meer ja, ja, ja, vandaan. Hè? Ja. ja, ik ben daar geboren. Bent geboren, bent Ja, Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger altijd uh, ging naar de traditionele wedstrijden... tussen de graafschap en Feyenoord. Ja. Ik heb toen nog handtekeningen van Israël, Lazaroms... Uh, uh, die, uh, toen de tijd die wedstrijd die werd ja. met 7-5 gewonnen door Feyenoord. Ja. Dat was gigantisch mooi. Gigantisch mooie wedstrijd. Ja, dan noem je ook even wat. Na. Dus jij stond als uh, talent al langs de lijn om, om de, uh, ja, de, de gearriveerden om een handtekening te hebben. Ja, ik was toen al supporter. Ja. Dus ging, ja, heb je nog die handtekeningen? Heb je die bewaard? Uh, ja, die, die, moeten, ergens, die moeten nog ergens liggen. Ja. Want jij bent uh, op zich ook nog slecht van andere spullen afgekomen. Hè? Je, je eigen WK-spullen 78 heb je ooit uitgeleend? Ja, die heb ik uitgeleend. En uh, nou, nee, ik, ik was daar niet... Kijk, dat ik mijn shirts uitgeleend heb, dat was nog niet zo erg. Maar ik, ik zag op een gegeven moment dat, dat de desbetreffende fotograaf... had een shirt verkocht. Kijk, oh, dus dat... je hebt aan de fotograaf uitgeleend? Ja. Maar waarom? Die zou dat voor een... Uh, in Amsterdam, in een museum... Uh, zou die dat tentoonstellen. Ach. Nou, niet alleen mijn shirt, maar waar, waar, waar er waren meerdere ja. uh, attributen. En toen, toen uh, heb ik gehoord dat hij dus een shirt van mij verkocht heeft. Van uh, Stoitskof. Dat was een... Een shirt, ja. Dat, dat kan, ja. Dat kan, ja. dat kan niet de bedoeling zijn dat je, nee. als ik jou een shirt geef, dat je dat verkoopt. Wat is, wat is de naam van die man? Gaan we maar, hem alsnog zoeken? Nee, dat is verder niet belangrijk. Nee. nee. Nou, ja. Ik heb toen gezegd als ik tegen zou komen, zou ik hem een paar hoeken geven. Maar ja. dat is inmiddels ook alweer uh, gezakt. Dus uh, het, is, het is gebeurd. Ja, zonde. Ernie, je hebt gespeeld. Nou ja, we zeiden het al. De graafschap PSV. Roda, we gaan even een hoogtepunt uit je carrière neerzetten. Het jaar 1978, de UEFA Cup met PSV. Je werd de vaste waarde tijdens het WK in 78, eerste basisplaats... was in de wedstrijd tegen Oostenrijk en je scoorde. Voor het doel is onder andere Johnny Rep die beweegt... en daar moet de bal ook naartoe, maar dat wordt geduwd... en dan wordt hij ingetopt, een uitstekend doelpunt en doelpunt uh, dat uh, gemaakt is door Ernie Brandt. En dat is een uitstekende binnenkomen na exact zes minuten spelen. Vrije trap van Arie Haan. en Ernie Frans was bij de tweede paal. Gebruikmakend van zijn lengte om die bal uitstekend in te koppen. In zijn eerste interland waarin hij in de basisopstelling staat. vrijgelaten gelaten Ernie Frans bij de tweede paal. En Concilia was volledig kansloos. Dat is de specialiteit die Ernie Frans al zo vaak heeft laten zien. We horen een jeugdige Eddy Polman, de radioverslaggever toen... Ja, he, dit soort uh, momenten die, ja, die zie jij natuurlijk nog wel gewoon voor jezelf ook terug. Ja, zeker. Dat heb ik heel veel keren teruggezien. Ja. En het was inderdaad een specialiteit uh, scoren. Ik heb bij PSV ook altijd... Ik scoorde elk seizoen wel minimaal vijf doelpunten. Dus dat, dat, is, ja. dat is niet zo uh, vreemd. Maar ja, als je natuurlijk scoort in je eerste interland in Argentinië... Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, wat een feest, wat een ja, feest. Ja, dat was echt een feest. Ja, dat was het elftal waarin uh, eigenlijk uh, Happel... Koos voor de violen, hè? Brands, ja, poort, klopt, poort, Wilschut, Wilschut Ja, natuurlijk. Piet Wilschut. Ik had de mazzel dat uh, Wim Rijsbergen geblesseerd raakte als enkel. Ja. Normaal gesproken was dat de vaste waarde voor het elftal. Achterin, ja. ja. eens een dood is anders een brood. Hè? Ja, is dat zo? Ja. ja, dat ja daar zo. kan je niet mee zitten natuurlijk Nee, dan. nee dat nee, is nee. voetballen. Ja, maar hoe groot is het, kun je nog terughalen hoe groot ooit die druk was die je toen voelde? Want ja, ga er maar aan staan. Op een WK ja, nee, voor mij was het zo. Uh, ik had natuurlijk nooit verwacht. Ik ging eigenlijk als nummer 21 of nummer 22 mee naar Argentinië. Ja. Ook mede doordat uh, Zwartkruis, ik speelde ook bij het militair team. Jan Zwartkruis. Ja, was, was, uh, ja, ja. dus vandaar kende Jan Zwartkruis ja. mij. En die heeft mij toen gezegd van nou, uh, jij maakt kans om mee te gaan. En daardoor werd ik zo gemotiveerd dat ook mijn wedstrijd in de militaire elftal dus daar niet goed ging, dat hij zei: ah, Je bent rijp om mee te gaan. Ja. Dus hij heeft me eigenlijk die kans gegeven. En ja. uh, die heb ik wel. Uh... Dat is op zich ook, ook weer opvallend, want uh, Zwartkruis, en, uh, Zwartkruis was coach van het Nederlands elftal. En uh, toen ging ja. Appel dat WK doen. Uh, heb je iets van die spanning tussen die twee ooit gemerkt? Ja, we hebben wel eens boede uitbastingen gezien van, uh, van Zwartkruis, maar ik denk dat wel. Dat, dat, maak je, dat maak je overal en altijd mee. Dus dat is, dat is eigenlijk niet zo vreemd. Nee, maar Jan Zwartkaas is er volgens mij altijd wel een beetje bitter over geweest. Hè? Over die samenwerking. Dus ja, omdat alle, om, dat, natuurlijk omdat alle eer ging altijd naar Happen ja. toe. Terwijl heel vaak is dat op de achtergrond... Uh, ook, ook bij, bij andere clubs... dat er heel veel werk wordt verricht door de, door de, door de, door de andere leden van de staf. Ja. En het ja. zou wel prettig zijn dat die ook eens een keer wat uh, uh, complimentjes krijgen. Ja. Zouden krijgen. En je bent nu terug in Nederland. Wat is jouw uh, nieuwsmomentje hier? Uh, ik ben vorige week geweest naar uh, de wedstrijd Utrecht uh, Feyenoord. En uh, ik was danig onder indruk van het Feyenoord. Ik denk precies zoals Ronald Koeman. De, de, de, het team wil laten spelen zoals hij in zijn, zijn gedachten heeft, zoals hij in zijn kopje heeft. Maar kun je dat concretiseren? Wat, wat zie jij dan? Wat ziet de trainer? De trainer ziet dat, dat het Feyenoord gedreven was. Uh, uh, goed positiespel, heel veel kansen gecreëerd. Uh, uh, het, het klopte gewoon, tactisch klopte het. Ja. Alleen het enigste minpunt was dat ze heel makkelijk doelpunten weggeven. Dus ik was benieuwd nou... Ik ben, dus gisteren heb ik de wedstrijd Ado Den Haag tegen Feyenoord er dan, uh, gezien op tv. En ik was benieuwd of ze dat uh, dus konden. Uh, ja, die, ja. die prestatie van, van tegen Utrecht... of ze dat nou weer konden uh, vasthouden. Maar dat kon niet? Nee, dat kon niet, helaas. Ja, dus, het, ja, vind, ja. Ik jammer. vind ik jammer. Ik was vroeger altijd in de uh, supporten van Feyenoord. Oh. En uh, vooral uh, Willem van Haneg, dat is al van diverse keer, heb ik al gezegd: Willem van Haneg was een van mijn uh, grote idolen. En uh, ja, die kon zo fantastisch uh, met zijn linkerbeen uh, kon hij de bal op, zo op, die, op de juiste plaatsen ja. neerleggen. En ik, ik was dus benieuwd hoe Feyenoord uh, zou spelen. En, ja, ze, begonnen, ze begonnen goed, maar daar, uh, daarna liet ze het initiatief wat meer aan Ado over. Ja... En, en ja, ik ben van ADO, dus ik dacht, uh, dat komt goed uit voor Marie Stijn. Want die stond onderaan. Ja, ja dat klopt. Ja. Ze stond op 17 punten, ze hebben, ze hebben gewonnen, ze hebben drie punten erbij. Dus ze staan nu op 20 punten. Ja. NEC uh, speelt op dit moment tegen Vitesse. Die staan met 1-0 achter, dus waarschijnlijk wordt, uh, ja. uh, wordt dat, dat, dat, dat nek uh, NEC op de, op de onderste plaats komt te staan. Ja. We gaan aan onze vliegende, onze vliegende kip, uh, uh, Jules van der Wart. Het uh, medianieuws voor jou is uh, dat, dat, ADO, uh, dat ADO dus wint uh, van, uh, van Feyenoord. En ja. dat je dat uh, onjuist, uh, onjuist vindt. Althans... Nee, dat vind ik juist. Vind nee, je... ik had het liever gehad. Het ik, ik beste team mag winnen natuurlijk. Het beste team moet winnen. Ja... Nou, ik, ik was vroeger... een. Ik... Uh, maar ben jij dan ook een trainer die denkt, ja, die Mauri Stijn... Uh, misschien wil ik overal naar Den Haag. Of denken trainers niet zo? Dan nee, maar... nee? Ja, dat denk ik niet zo. Ik denk niet zo. Nee. Natuurlijk, als er, als er een vacature is en, en, en uh, het bestuur besluit om uh, Mauri Stijn te ontslaan, natuurlijk. Ja. Je, je bent, bent trainercoach. Je wilt overal... Uh, overal aan de bak, je, natuurlijk. Aan de, aan de bak, ja. Straks meer. En die bedans, nu, uh, ik zei het net al, onze vliegende kip, Gilles van der Waart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende keep. Dit is het geluid van de koeling. Het is inderdaad heel erg fris. Ik denk er gratis 4 of 5. Ik ben bij Joekel Yielderin, voordat ik het vergeten zeggen, midden in Deventer in het restaurant Parsa. en ik sta in de keuken. De kok is druk bezig met zijn voorbereiding, want uh, Joek, we hadden het eerste uur uh, al over. Hoe laat ga jij open? Uh, vijf uur komen de eerste gasten binnen. Dus, en hoeveel uh, reserveringen heb je bijvoorbeeld op zo'n dag als vandaag zondag? Nou, dat is gemiddeld 7, 8, soms 9. Alleen uh, vandaag is het rustig. We zijn uh, gisteren heel erg druk geweest. En uh, vrijdag ook. Dus, uh, maar vandaag hebben we een hoeveel stuk of vijf reserveringen vandaag. Maar er zijn ook mensen die altijd binnen kunnen lopen. Vandaag ja, die zijn we die rustig. komen altijd spontaan. Maar het gaat goed hè, zei je? Ja, het gaat goed. Maar aan de andere kant denk ik van ja, je, je bent 30, 31 jaar, je zou ook nog kunnen voetballen. Nee, ik, tijd, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, heb al, uh, ik ben nu twee, drie jaar gestopt. En ik heb echt zoiets van: uh, het bevalt me uitstekend hoe het, uh, hoe het nu gaat. Ik uh, voetbal bij CSV Apeldoorn drie avonden in de week trainen. In één keer wedstrijd. En uh, ik, het bevalt me uitstekend. Vanmiddag is uh, Go with Eagles Ajax. Uh, ja, Mark Overmars is eigenlijk de grote held daar. Uh, die is ook nog een keer teruggekeerd uh, toen hij al lang gestopt was. Hij heeft nog wat goeds gedaan. Maar zou jij dat niet willen voor Go with Eagles? Nou, ik, uh, ik ben van plan om mijn trainingsdiploma's uh, te halen. Misschien uh, dat ik ooit als een uh, trainer uh, daar, zeg maar, misschien in de jeugd, uh, zeg maar, terecht zou kunnen komen. Maar ik bedoel, dat voetbal, betaald voetbal, is voor mij niet echt. Uh, is gewoon klaar. Zullen we even de kroppen slaven laten en gewoon weer uh, naar, naar, de, naar, zaak, naar de zaak naar binnen? Ik hoor de afzuigerkap heel erg goed. Ja, en binnen, ja, hier is de bar. Uh, allemaal uh, goede drankjes. En uh, wat we al eerder zeiden, heel veel uh, afzuigkappen. Maar je zou nog kunnen voetballen. Kijk je nog wel eens bij Cower Eagles. Ga je daar nog wel eens heen? Nee, ik, uh, ik ben laatst toevallig voor een interview ben ik daar geweest. Alleen, uh, maar ik ben, ik ben daar heel weinig. Ik, uh, ik ben ook heel erg druk. Uh, ja, ik heb uh, zelf drie kinderen, eentje op komst. Uh, ik moet natuurlijk ook nog een beetje tijd kunnen doorbrengen met mijn vrouw en, en met mijn kinderen. Dus. Ik heb elke avond heb ik wel iets, want ik train uh, zeg maar drie dagen in de week: dinsdag, uh, donderdag. En maandag en zaterdag heb ik wedstrijd. En één keer in twee weken heb ik mijn kinderen bij mij. En dan wil ik ook uh, echt tijd doorbrengen met hun. Ja, maar volg je het voetbal nog? Dus gisteren uh, verliest Feyenoord weer bij Den Haag. Ja, PSV. Wint met 1-0 bij AZ. Volg je dat? Ja, ik heb. Uh, Eridivis lijf heb ik. En uh, ik volg. Uh, ik kijk uh, elke dag wel voetbal. Dat wel. Ik bedoel, uh, ik volg het wel. En ik vind het natuurlijk wel mooi dat uh, GoHead het uh, goed doet. Dat Heerenveen het uh, ja, gewoon goed doet. Ik bedoel. Uh, Alleen de uh, voetballen, dat, uh, dat niet. Maar het is wel zo dat ik, uh, dat ik ze wel volg. Ja. je was een hele goede voetballer. Ik heb je heel vaak zien spelen bij Heerenveen. Mooie tijden daar uh, beleefd met Gertjan Verbeek. Maar je hebt ook wel eens aanvaringen met hem gehad, denk ik. Maar dat heeft jou wel tot een goede voetballer gemaakt, geloof ik. Nou, weet je, Gert uh, met Gert-Jan, uh, eigenlijk was het, uh, waren er echt best wel heftige discussies met hem. Want uh, de Gert jan is echt een fantastische trainer. En uh, het is ook een trainer waar je ook uh, alles kon zeggen. En uh, de, de, dat is ook heel vaak, uh, zeg maar na een dag was het bij ons, tussen ons ook wel over. Alleen de media maakt het daarna wel eens groter, maar het is wel zo dat... Uh, Ik heb heel veel aan Getjan gehad, vooral in mijn... Uh, Ik kwam uh, net van Go Eagles uh, naar Heerenveen, naar de eredivisie en uh, samen met Klaas-Jan Huntelaar. Telaar, ja. ja, en uh, met uh, Jury Rozen, met Michel Broeier. En uh, hij durft het wel meteen aan om met Klaas in de spits en met mij als rechtsbuiten te uh, spelen. En, uh, Klaas dat, uh, zou je dankbaar zijn hè, voor alle paarsers die je gaf? Ik denk dat hij wel uh, aardig wat uh, aan mij heeft gehad. Uh, vooral het uh, eerste seizoen bij uh, Heerenveen. En, uh, ik bedoel, maar Klaas is een fantastisch voetballer. Ik bedoel, uh, die heeft alles zelf wel gedaan. Spreek je hem nog wel eens? nee. Hij woont in Duitsland. Ja, maar hij kan hier wel een keer komen eten, denk ik, in Kepassa. Dat zou ik heel erg mooi vinden. Ik zou het ook waarderen. Alleen nogmaals, ik denk dat hij heel erg druk is met zijn voetbal. En ik weet hoe druk je kunt zijn als voetballer zijnde. Jij bent eigenlijk een beetje bekend geworden... omdat je destijds voor Nederland koos. Je hebt maar één interland gespeeld onder Marco van Barsten. Heb je daar wel spijt van gehad? Het was vriendschappelijk tegen Engeland, weliswaar? Nee, spijt niet. Ik bedoel, dit is een vraag die bij je... Interview wel naar, naar voren komt, en ik heb wel zoiets van: uh, ik zeg altijd uh, ook meteen, waren het drie hele leuke dagen, weet je, dus uh, maar het was fantastisch. Ik bedoel, dat nemen ze mij niet meer af. En spijt, ja, ik bedoel, op Emily. nee, bij Villa Park in, uh, bij Aston Villa, maar het, het was een hele leuke ervaring. Ik bedoel, uh, ik kan nog altijd zeggen van uh, dat dat uh, ja, ik bedoel, dat is wel een hoogtepunt uh, in een carrière, zeg maar dat, uh, dat dat je met de beste voetballers van Nederland. Uh, ja, op een veld staat. Ja, mooi is dat, hè? Dat zijn de voetballer herinneringen. Daar kunnen we het nu nog over hebben. Maar jouw toekomst is, uh, is dit restaurant. Eén uh, vraagje nog. Wat staat er vanavond op het menu, denk je? Uh, dat, is, uh, dat is niet zo moeilijk, toch? Als je zo gaat kijken. Het is toch echt uh, barbecue. Dus uh, de mensen die komen, die pakken hun eigen eten... en uh, ze maken het lekker zo klaar. Succes vanavond. Dank je wel. Ook al hier daarin... Groningen-Twente, is nieuws over die wedstrijd. En dat nieuws horen we uit de mond van Frank Wielaert. Ja, die wedstrijd zou over een uur beginnen. Maar dat gaat niet gebeuren, want in Groningen vriest het. In Groningen heeft het gesneeuwd en in Groningen ligt het veld erop ongelooflijk slecht bij. Ik weet niet of je je de wedstrijd Galatasaray-Juventus nog kunt nou. herinneren, dit jaar in de Champions League. Nou, gewoon zoiets... gevoetbald, Frank. Ja, die wedstrijd is gewoon gevoetbald, maar daar gaat dan de UEFA over, hier gaat de KNVB over en die denken dan na en die weten, Groningen geen Europees voetbal, Twente geen Europees nee. voetbal. Er is ruimte zat om in te halen en op dit uh, veld wil je geen spelers loslaten, want het is uh, en gevaarlijk en niet leuk om naar te kijken, want het ziet er niet uit. Uh, dit moet uh, weer even de tijd krijgen om een beetje te herstellen. Het is hard, het is glad, het is gevaarlijk, en scheidsrechter Liesveld heeft dus gewoon terechtgezegd... dat we beter niet van start kunnen gaan. Hoe vervelend het ook is, want Twente was hier natuurlijk al. Groningen zat ook al in de kleedkamer. Een heleboel mensen zijn onderweg glibberend en glijend deze kant opgekomen. Je kunt het je niet voorstellen, maar vanaf Hogeveen en Heerenveen... naar Groningen toe is het echt glibberen en glijen ook over de snelweg. Ben je daar, uh, naar, zit je daar op dit moment, draai je om en ga weer weg. Want je wil hier eigenlijk liever niet zijn op dit moment. Nee. Groningen-Twente, wedstrijd gaat niet door... Tweede helft inmiddels in Arnhem, Richard. Ja, dat is dan weer het voordeel van de Gelderdoom. Waar het dak dicht zit. Hier absoluut geen last van extreem weer. glijpartijen, partijen. Veld ligt er uitstekend bij. Nu nog goed voetbal in de tweede helft. Want dat is er toch een beetje aan ontbroken. In de eerste 45 minuten. 1-0 staat het voor Vitesse. We zijn drie minuten bezig in de tweede helft. Doelpunt van Dan Mori. Ja, daar zit toch een heel bijzonder verhaal. Zit daar aan vast. Vanwege zijn Israëlische nationaliteit mocht hij niet mee in januari. Begin januari naar Abu Dhabi, naar de Verenigde ...Arabische Emiraten. Het zorgde voor een hoop tumult. Vitesse ging namelijk toch, terwijl het eh, volgens de politiek daar een statement had moeten maken. Dan Mori natuurlijk zelf de grote verliezer. Het schijnt dat hij er behoorlijk veel last van gehad heeft wilde de afgelopen week ook niet praten. Maar Vitesse heeft al aangekondigd dat hij vandaag, vanmiddag dus na deze wedstrijd, zijn verhaal zal doen. Het zal dan heel even denk ik over zijn doelpunt gaan. Als dat het enige wapenfeit van Vitesse zal blijken in deze wedstrijd. Maar daarna zullen er toch veel vragen over die kwestie gaan komen. Vitesse heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Via Ibarra gaat het terug naar Leerdam. Vitesse dat meer balbezit heeft dan NEC in deze derby. Hoewel er ook kansen zijn geweest voor de Nijmegense club. Bijvoorbeeld via Higden. De Schotse spits in de slotfase van de eerste helft. Daar had Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse, heel veel moeite mee. Maar goed, Vitesse toch wel de betere ploeg. Ook wel de beste kansen. En het staat daarom ook terecht. 1-0 door die goal van Israëlier Dan Moeri. 2-0 in Leeuwarden, Andy. Ja, en uh, hier is het feest hoor, een heerlijke wedstrijd. Omdat Cambuur uh, toch de underdog is, nog nooit gewonnen in uh, Leeuwarden van Herenveen en zo'n burenruzie, Dat is natuurlijk altijd leuk om uh, naar te kijken. Het staat 2-0. Tweede helft begonnen en Cambuur staat volkomen terecht met die 2-0 voor, onder andere door een doelpunt van ook Betje. En uh, dat is een Nigeriaan die hier aangekomen is en uh, in een oefenwedstrijd gewoon even vijf doelpunten maakt en dat vanmiddag weer doet. Ex-international, elf interlands gespeeld voor Nigeria speelt gewoon in Leeuwarden bij Cambuur, nu dus tegen Heerenveen. Hij staat met zijn ploeg in het geel en het blauw met 2-0 voor tegen de pompenblijden. De gast, de perstribune, Ernie Brands, oud-voetballer, international... en momenteel trainer, tot voor kort in Tanzania. Ernie, eh, als altijd krijgt de sportgast bij ons een, een brief op zondag... van een oude bekende. Post voor de Pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Ernie, we hebben elkaar in we zelf van meegemaakt. En ik moet zeggen, dat, ja, de enige gedachte die waar mij gelijk uitging was natuurlijk Argentinië. En waarbij wij een botsing kregen. Voor ons alle twee eigenlijk een beetje pijnlijk. Het feit dat jij mij baseerde. Maar het was eigenlijk ook niet jouw schuld. Het was eigenlijk de schuld van de trainer. Ja, want hij eh, liet jou debuteren in die wedstrijd. Die al zwaar genoeg en moeilijk was. Waarbij jij gewend was altijd Pim Toesburg achter te hebben. Dus dat een keeper was die altijd in de 5 meter was. En nooit op de 11 meter. Ja, en dat is eh, eigenlijk de, de pech geweest van ons allebei. Ik heb de finale niet kunnen spelen. Jij hebt hem wel gespeeld. Maar... Ik moet zeggen dat je daar buiten, en ik ben je overal wel eens tegengekomen, een amiabele, leuke jongen bent, waar je ook, altijd ook goed over voetbal kan praten. En die ook wel eens op een gegeven moment ook zegt, van, je moet ook een keer leren vergeten. Ik wens je heel veel succes, want je slingert nog eens hier en daar naartoe, maar je komt er echt wel toch terecht waar je jezelf wil hebben. Heel veel succes, Pizzereiders. Oude bekende, ja, Piet. Ja. Hij, de, is dat pijnlijk voor je, dat hij dat nou toch weer naar boven haalt, dat WK-moment 78? Jij blesseert Schrijvers. Ja, dat heeft ons waarschijnlijk de, de uh, titel gekost. Denk je? Ja, denk het wel. Piet Schrijvers was gewoon een fantastische keeper. Ik herinner me ook wedstrijden tegen Ajax, waarin het uh, uh, altijd moeilijk was. Pim Duisburg of uh, Piet Schrijvers, die kreeg gewoon vijf ballen op doel, maar die pakte ze alle vijf. Dat is de klasse van, de, van, de, van een, een grote keeper en dat was, Pien, dat was uh, Piet Schrijvers. Ja, ja. En nou wat, wat hij net vertelde, dat klopte. Uh, ik kwam de in voor, uh, voor Wim Rijsbergen. en ik ben altijd gewend, ik was gewend met Pim, Pim. Doesburg achter me en Pim was een lijnkeeper. Piet Schrijvers was toch een keeper die meer voor, voor uh, de goal. Uh, Meevoetbalden. Ja, en dan komt er een, een dieptepaas. Ik draai me om en ik probeer die bal terug te spelen. En Piet was inmiddels ook al uh, uit zijn doel gekomen. En daar, het, het gebeurde dat twee noppen van mijn schoenen in zijn knie zaten. Dus ik doe een sliding, Piet doe een sliding. Maar doordat we uh, tegen elkaar boksten, stonden twee noppen van mijn, van mijn schoen stonden in zijn knie. Ja. Daardoor moest hij het veld verlaten. En uh, ik denk dat we daardoor ook uh, de, de finale verloren hebben. Ja, ik zit nu uh, na te denken, want Jan Jongbloed dat was ook geen lijnkeeper, zal ik maar zeggen. Nee, nee, nee, Jan Jongbloed. En die Jan, verving uh, hem toen. Ja, Jan ja. Jongbloed was ook een fantastische keeper. Ja. Maar ja, je hebt, uh, Piet Schrijvers, was nummer één. Ja. Ja. En iedereen kent Piet Schrijvers en Piet pakte altijd de beslissende ballen. En dat was uh, dat is heel belangrijk. Dus jij, jij, jij beweert we zouden wereldkampioen zijn geworden. Ik denk wel als met, met Piet Schrijvers wereldkampioen zijn zouden zijn geworden. Ach. Dan Naarbij gaan. nog één punt. Dat is? Uh, in, de, in de laatste fase van de wedstrijd uh, tegen Argentinië. Toen werd ik naar voren gedirigeerd. Om, we gingen dus uh, bank spelen met lange ballen, meer druk, et Toen maakten we 1-0. Of toen maakten we gelijk de 1-1. De, de Daarna werd er vanaf de kant geroepen... dat we weer terug moesten in onze eigen organisatie. Ik moest weer terug met Ruud Krol samen in het centrum. Maar ik denk, eh, daar hebben we vaak over gesproken. Als, als oud-voetballers kom je daar bij elkaar... En, en dan bespreek je de finale. Als we toen door waren gegaan met de druk zetten... en mij in de spits hadden laten staan... dan hadden we misschien wel gewonnen. Maar ja, ja, dat is altijd achteraf. Ja, dat is achteraf, als, als, nou, maar het is wel dat interessant. Zijn, dat zijn, daar zijn, zijn oud-voetballers ja. wel goed in, hè. Achteraf. Ja, analyseren. Nou ja, het is wel, het is wel een interessante analyse... Want dat betekent dus dat uh, het, het duo dat het voor het zeggen had, happel Zwartkruis, de verkeerde beslissing hebben genomen toen. Ja, In jullie waar... ogen. Ja, Ik weet niet of het alleen de beslissing was van Happel en... Uh, en uh... Wie zou er nog meer aan te pas gekomen zijn? Nou, ik dacht uh, vooral de, de ervaren spelers, denk ik. Het die elftal zelf. Hebben. Ja, ja. Ja. Krol was toen aanvoerder. Ja, we gaan weer terugleunen. Ja, we gaan weer terugleunen. En het was een hekseketel natuurlijk. Tegen Argentinië. In Buenos Aires. Ja, je kon, je, nee. ik heb nooit meegemaakt dat je elkaar niet kon verstaan. Idioot, hè? Ja, ben af... je wel bang geweest? Uh, angstig? Alleen bang ben ik geweest uh, na afloop... toen we uit de bus kwamen. En er stonden ongeveer 3000 mensen ons op te wachten. En toen moesten we door een grote haag van supporters... moesten we terug in het hotel. Ja. En we, hadden, we hadden verloren, dus de schade viel mee. Maar je ja. had niet moeten winnen daar. Ja. Dus, ja. Juist, ja. Ernie, uh, jij, jij bent in Nederland actief geweest als, uh, als, als coach bij Volendam. Uh, NAC, uh, assistent ook bij uh, PSV. Heb je ooit begrepen dat je bij NAC weg moest? Je stond toen, wat was het, derde? Nou nee, ja, ja, op, op een gegeven, gegeven moment, moment stond ik, op, moest je al weg. Hè, ja, ik je stond zevende. Stond. Op een gegeven moment in februari moesten ze een beslissing nemen. Mij of een andere uh, trainer. Ze hebben toen besloten om niet met mij verder door te gaan. Want nee. ze wilden een ander type trainen. Nou, maar vanaf februari tot en met uh, juli wonnen we, eind juni, was het nog eind mei, wonnen we bijna alle wedstrijden. En het elftal raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. Uh, ik, ik herinner me dat we een, een, een fase hadden waarin we negen wedstrijden achter elkaar wonnen. En daardoor eindigen we met 63 punten op de derde plaats. Ja. Maar dan zijn ze dus achteraf ook niet op teruggekomen. Ze hadden. Ja, dat komt misschien. Nee, meer nee inmiddels was dan verenigd. een ander trainer aangesteld. Dus ja, dat is, dat, dat, zo gebeurt dat in de voetballerij. Ja. Maar hoe kom je dan in vredesnaam in Iran terecht? Ja, ik. Uh, uh, oud, uh, een oud speler, Ansorifa. Uh, die speelde met zijn club Iran. Uh, uh, uh, die zat in de, in de pool bij Nederland. En uh, Ansorifa die had van, van een. Uh, Iemand uit Engeland begrepen dat... Uh, die had naar mijn naam gevraagd. Is hij trainer of wat doet hij? En toen had hij gehoord dat ik trainer was. En toen heeft hij gevraagd of ik naar Iran wilde komen. En uh, het eerste wat hij vertelde... Ik vond het zo geweldig dat jullie... Toen jullie met het Nederlands Elftal het veld opkwamen... Ik zag al die spelers. Ik zag Ruud Krol, Ik zag Neskus, Zulke dikke benen. Zulke bodies. Wij stonden allemaal het eneel achter, zei hij. Ja. Dus dat, dat hij, En dat, dat, dat, het Nederlands Elftal fascineerde die man. En hij heeft toen mij uh, gevraagd of ik uh, voor een, twee jaar wilde tekenen. Ja. Ik heb toen voor één jaar getekend. Ja. Ja, maar, maar je wilde dus ook wel weg hè? uit Nederland? Ja, ik wilde weg. Ik ben, ik ben een avonturier. En, en buiten dat, uh, uh, op dat moment was, uh, was er alleen die aanbieding van, van Iran. En dan uh, nee, moet je de beslissing nemen of je wacht tot een andere club zich meldt... of je gaat naar Iran. Ja, maar ja, dan, hoe vertel je dat thuis? En uh, de, de familie? Want ja, nee, we uit, gaan uiteraard. of overleg je met de familie. Mm. Maar uh, mijn, mijn vrouw is er, die zegt altijd: uh, Jij moet gewoon kiezen uh, wat, wat jij wil. Het is jouw beroep en wij gaan mee. Ja. Dus mijn gezin is mee geweest. Ja, en dan, uh, dan is de keuze Rwanda. Ja, <laughs> dat, ja, dat was uh, ja, ja. Rwanda. Uh, René Veller die, die, uh, vroeg me: uh, mijn oud trainer, die vroeg me of ik interesse had in Rwanda. Ik zeg maar, dan wil ik eerst gaan kijken. Want in Afrika, je hoort al die verhalen over Afrika. Nou, we zijn er met z'n tweeën naartoe geweest. En uh, we zijn er vijf daar vijf dagen geweest. En ze zag goede uh, trainingsomstandigheden. En uh, ik heb toen besloten om uh, daarvoor uh, voor twee jaar te tekenen. Ja, maar iedereen kent de beelden uit, uh, uit de jaren negentig. De Hutus en de Tutsis, die ja, ja. vreselijke burgeroorlog... met al die afschuwelijke ja. gebeurtenissen. Hoe, hoe loop je daar dan? Uh, dan Ga je daar dus kijken? en denk je, dit wordt het. Nee, dat is heel veilig, natuurlijk. Jawel, nee, dat begrijp ik wel, maar het, het is toch een land met zo'n verleden? Ja, dat klopt. En uh, ik heb me ook uh, daarin laten voorlichten. En ik heb ook heel veel verhalen gehoord... Uh, wat er toen de tijd ge gebeurd is... Um, maar de, de kracht van het volk was om de handen ineen te slaan... en in plaats van oorlog te maken, de kracht ineen te bundelen. En dat kon door middel van voetbal. Er is toen een voetbalclub opgericht. Dat was, er zijn diverse voetbalclubs opgericht. En één daarvan was APR. En dus daardoor, was, daardoor konden ze zeg maar de, de strijd vergeten. Alhoewel dat nooit, dat wel, ja. ik denk dat er verschillende decennia's overheen gaat voor dat, voor dat vergeten. Afschuwelijke is. gebeurtenissen. Ja, ja. Ja. De NOS bezocht jou en daar hebben we een fragmentje van in 2010. maakte een reportage. Als je de naam van het land hoort, denk je niet meteen aan voetbal: Rwanda. Het Amahora Stadion heeft een oorlogsverleden. De VN probeerde hier destijds duizenden bedreigde toetsies te beschermen. Maar dat liep uit op een catastrofe. Zo'n 12.000 mensen leefden hier dicht op elkaar gepakt. In zulke erbarmelijke omstandigheden dat velen het niet overleefden. Zeggen in dat stadion en hier voetbalde jij. Althans ja. jouw team. Dat klopt. Ja, dat, ja. En dan, ja, daar loop je dan. Met... Je weet, dit verleden ligt hier. Ja, dat, dat, dat, dat is zo. Maar daar moet je niet, ook niet te veel bij stil blijven staan. Wat ik net al zei, de handen in elkaar slaan... Mm -hmm. en proberen de, de krachten te bundelen en energie daarin stoppen. En dat is wat er gebeurd is. En hoe werk je daar dan? Want je, ja, je verstaat die mensen natuurlijk niet. Nee, maar de meeste spelers spraken Engels. Ja, Natuurlijk uh, Swahili. De meeste spelers spreken ook uh, buiten hun eigen taal ook Swahili. En op een gegeven moment, voetbal is voetbal. Hè? Uh, bedoel, overal waar je zegt, de bal. Iedereen weet wat de bal is. Of uh, pressing. Je, ja, ja. Uh, of had je een tolk ook die je uh, uh, vertaalde? Nee, nee, nee, ik had geen tolk. Nee. Ik had wel een assistent die heel goed Engels sprak. Dus daar kon ik heel veel mee. Uh, en, en jij voelde je daar wel veilig, zei je? Ja, het was heel veilig. Maar was het en heel veilig? schoon? Oh ja? Heel schoon, ja. ja. Maar uh, Veilig omdat je beveiligd werd? Nee, nee, nee ik had helemaal geen beveiliging. Nee, je kon overal vrij bewegen, je kon overal toegaan. gaan. En dat was geen probleem. Geen ja, er waren natuurlijk wel militairen. Ja? Meer militairen, dat je, dat je natuurlijk in, in welk in ander land dan ook tegenkomt. Maar dat was ver helemaal niet probleem. Maar dat beangstigt niet. Het nee. is niet zo dat, dat nee, je afleidt van wat je moet doen. Nee. Integendeel. Als u vragen hebt aan Ernie Brands, stel ze. Dat kan via de perstribune.nl of twitteren. hashtag perstribune. En wij kijken in dit programma altijd vanuit op de komende week. Kijk ook terug op de afgelopen zeven dagen. Wat er zo al gebeurde. Het was me het weekje wel, zeg. Een blik achter de schermen van Media Week 4. En deze week kwam onder meer dit voorbij in de media. Kan het heel misschien zo zijn dat jij een heel klein beetje jaloers bent? Op een mokro. Leuk, ik denk dat de anderen heel blij zullen zijn met een business consultant in het pand. Komt die dame hier werken? Ja, Romy Meesters. Romy Meesters? Ja. Jij had een goede functie bij DI. Nee, heel vergist je. Het uh, was een fragmentje uit de serie Startup. De nieuwe soap van BNN op Nederland 3. En het is maar de vraag of u het uh, gehoord hebt. Uh, of gezien ook, want uh, er wordt niet naar gekeken. Het zit op de plek waar eerst de wereld draait door uh, zat. Deze week ging de serie naar een kijkcijferdieptepunt. 26.000 kijkers. René van Damme, goedemiddag. Goedemiddag. René, kijkcijfer-expert van de publieke omroep... zeg ik er nog maar even bij uh, om de naam het relief te geven. 26.000 kijkers, uh, dat is wel heel weinig. Heb je daar een verklaring voor, voor dat lage aantal? De belangrijkste verklaring zit in het feit dat heel veel jongeren... Uh, waarvoor de serie bedoeld is... dat die gewoon niet weten van het bestaan van de serie. Er moet dus heel erg hard gewerkt worden aan meer promotie... en aan het uh, meer bekendmaken van de serie. En dat gaat volgens mij vanaf morgen al gebeuren. Ja, maar is, is het dan nog te redden? Ik bedoel, de, de, de kraan staat open. Nou, nee, uh, uh, natuurlijk is het te redden. Uh, er zijn heel veel programma's in het verleden geweest... die heel bescheiden begonnen met lage kijkcijfers... en later een enorm succes werden... Uh, een van de bekendste voorbeelden is natuurlijk de wereld draait door. Het had in zijn begintijd ook maar een paar honderdduizend kijkers. En zit nu op ruim 1,5 miljoen. Ja, maar dit programma kost uh, een miljoen. Ik geloof dat het al 7 miljoen heeft uh, gekost, hè? Dus uh, ja... Nou, van, geld, van geld heb ik geen verstand. Ik weet alleen dat dat uh, kijkcijfers gemakkelijk nog op te krikken zijn... en daar is nog een hele hoop aan te doen. Ja, uh, kun jij dan uh, ook verklaren waarom uh, De Wereld Draait Door... er zoveel nieuwe kijkers bij kreeg uh, sinds 1 januari na de verhuizing naar 1? Ja, De Wereld Draait Door heeft nu uh, meer dan 400.000 kijkers meer dan in het verleden. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het nu om, uh, om zeven uur... profiteert van het feit dat vlak daarvoor één vandaag... en het sportjournaal zitten met heel veel kijkers. En in het verleden moest de wereld door eigenlijk uh, uh, bijna op nul beginnen... omdat ze na een kinderserie kwamen. Ja. En, en uh, deze week was ook de finale mening van de quiz... De Slimste Mens, dagelijks uh, geloof ik goed voor een miljoen uh, kijkers op Nederland 2. Dat was een grote hit, hè? Ja, dat is voor Nederland 2-begrippen uh, heel goed bekeken... Het zat meestal rond de 1,2 miljoen kijkers uh, tijdens deze winterserie. En het eindigde met 1,4 ja. miljoen. En dat is voor Nederland 2 een geweldige opstelling. Maar hoe kan het nou dat, dat, dat zo'n programma op deze zender uh, zo'n topper blijkt te zijn... terwijl het op andere zenders veel minder scoort? Nou ja, het, het past volgens mij ook heel erg bij de publieke omroep. Uh, op andere zenders werd het niet gepresenteerd door Philip Freeriksen. Was Er was niet een eenmansjury met uh, Maarten van Rossen. En misschien lag het ook aan de kandidaten, die waren vaak goed gekozen. En het is natuurlijk ideaal om aan het begin van de avond... na het 8 uur journaal, uh, op Nederland 2... met zo'n quiz te kunnen beginnen. Ja, maar goed, uh, een man bij het hond en Lingo daarentegen... Die, die zakken nu weer in qua kijkcijfers. Die zijn ietsje ingezakt, maar het valt ook wel mee. man bij het hond is zich alweer aan het uh, opwerken... Uh, tot boven de half miljoen kijkers. Maar um, ja, we hebben het nu vooral over uh, programma's... die niet zo uh, ja. uh, aangeslagen zijn. Maar uh, er zijn enorm veel succes, hoor. Het 8 uur heeft nog nooit... ...in januari zoveel kijkers gehad. Uh, de Penguin-serie van de EO deed ja, ja. Het geweldig goed. Uh, Floortje Dessing met een nieuw reisprogramma op Nederland okay. 1... ...scoorde heel hoog. Andere tijden sport had uh, het hoogste aantal kijkers in zijn geschiedenis... ...met een aflevering over de Elfstedentof. Ja, dat is mooi. Ja, dat zijn echt... echt uh, we moeten niet zwart kijken, uh, Govert. Nee, nee, ik, uh, ik hoor... <laughs> zwart nee. kijken, dat is een oude term... Dat deed je vroeg als je je kijkgeld niet betaalt. Dat waren zwartkijkers, kijkers, maar ook ja. mensen die somber zijn. De sombere zijn kijkers, kijkers. Ja, ja. Sombere kijkers. En wat, wat kijk jij zelf graag? Ik neem niet aan dat jij een kijker van start-up bent. Ik ben geen... Nee, maar ik hoor er niet bij de doelgroep. Bij de doelgroep, hè? Nee. Uh, maar ik, ik, ben een, uh, ja, ik ben een groot liefhebber van uh, uh, sport op tv. Ja. Ik zat helemaal klaar om uh, live naar uh, Groningen. Groningen Twente te <laughs> gaan kijken. En is dat verdorie afgelast. Ja, gaat niet door. Dat dus, uh, valt mijn hele middag in duigen, Govert. Ja. Oh. Ja, wat kan ik je voor alternatief bieden? Is er niet een andere wedstrijd in het buitenland misschien? Uh, of, uh... Nou, nee, ik weet het niet. Maar, uh, ja, Vitesse. Ja, dan, dan moet ik naar Go Ahead tegen dat, uh, tegen dat Ajax kijken. Nou ja, ja. dat moeten we maar. Goed. Nou, ik wens je veel plezier. Nee, dank je wel. Ja, oké. Okay. Dag. Dag. Meneer van Dammen, kijkcijfer-expert. Uh, Wij kijken met de ogen van de verslaggevers naar wat uh, zullen we doen. Vitesse, uh, NEC, Richard. 66 minuten gevoetbald in de Gelderdome. En Vitesse in de derby tegen NEC uit Nijmegen leidt nog altijd. 1-0, doelpunt van Dan Mori. Beginfase tweede helft. En wat je ziet bij Vitesse is dat het toch stroef loopt. Zoals het de afgelopen weken eigenlijk ook al vaak ging in de formatie van trainer Peter Bos. En misschien wel daarom maakt nu zijn opwachting Bertrand Traouren. Hij gaat erin komen bij Vitesse. Bertrand Traouren is een uh, oogappel. Van Mourinho, de coach van topclub Chelsea. En Chelsea heeft, zoals u weet, een samenwerkingsverband met Vitesse. En deze 18-jarige aanvallende middenvelder is er nu bijgekomen, gestald voor een half jaar hier bij Vitesse. Het schijnt een talenten zijn van de buitencategorie. Echt een fantastische voetballer. En hij krijgt nu meteen de bal. Trouwhoorn snelt op het doel af van NEC. Legt de bal naar de buitenkant. Daar staat Van Arnold. Maar de linksback van Vitesse die vorige week nog het beslissende doelpunt maakte. Tegen Pekswolle. schiet de bal over het doel bij Johnson. En zo staat het hier nog altijd 1-0. E en gaan we naar die andere prachtige derby. Hoog in het noorden. Kambuur Heerenveen en die Houtkamp. Wat een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Omdat er zoveel passie en emotie in deze wedstrijd zit. Met name van de thuisploeg. Met het uh, publiek. 10.000 zitten er hier op de tribune in uh, Leeuwarden. Het staat nog altijd 2-0 voor de thuisploeg. En Herenveen probeert er alles aan te doen. Marco van Basten speelt bank, Speelt uh, achterin nu 1 op 1. Heeft uh, een aanvallende middenvelder erbij gebracht. Maar het wil nog maar niet lukken. Met name Finn Bogersson zit helemaal niet in de wedstrijd. En Herenveen uh, kan amper een kans creëren. Hij staat na... Precies 65 minuten spelen. Dan ook uit bij Cambuur Leeuwarden achter met 2 tegen 0. Uh, Ernie Brands, ben jij nou iemand die ook al dat voetbal wil volgen... op zo'n dag als vandaag, bijvoorbeeld? Ja. Ja? Ja. Uh, toevallig ben ik dan vorige week, niet toevallig... maar vorige week ben ik naar Utrecht uh, tegen Feyenoord geweest. Waarom was het niet toevallig? Nee, Het om... kon zijn dat je... Normaal gesproken, als je, als je, die, als je naar zo'n wedstrijd gaat, ja? dan ben je een uurtje of acht kwijt. Normaal gesproken kun je dan in al die tijd kun je zoveel wedstrijden zien. Oh ja. Dus dat is, dat is dan het nadeel als je naar zo'n wedstrijd gaat. Maar, natuurlijk, uh, maar zie jij meer dan uh, uh, als je niet gaat, als je het op tv bekijkt, als je in het stadion zit? Als je daaromheen kunt kijken, dus, om zo'n wedstrijd te je Ja, je, je, je ziet bijna de de het he? hele veld. En de ja. sfeer natuurlijk. Ja. Dat, dat is natuurlijk. Het leukste is om bij de wedstrijd dan ja. zelf aanwezig te zijn. Maar als je thuis bent op tv, dan kun je alle wedstrijden volgen. Dus uh, omdat ik een tijdje weg ben geweest, weet ik natuurlijk niet precies hoe alle teams. De, ik ken niet alle spelers. Dus ja, dat moet ik nou inhalen. Dus ik wil dat graag uh, zo snel mogelijk weten. Ja, maar het is voor de supporters ook lastig. Ja, die kennen nu wel die spelers. Maar laten we zeggen, toen ik jou zag voetballen, ken ik dat elftal uit mijn hoofd. Want ja, dat veranderde per seizoen is een speler ja. uh, van club. Maar nu veranderen hele elftallen. En uh, uitheemse namen natuurlijk. Ja, het is lastig dat, bijhouden. Ja, nee, nee, dat is snel. snel. Ja? Net zo snel dat je als, als coach als je bij een nieuwe club begint, uh, is het heel snel, uh, weet je ook heel snel de namen van de, van de desbetreffende ja. spelers. Ja. Dat ik weet niet. Dat, uh, ik heb altijd binnen één of twee dagen weet ik alle namen van de spelers. En dan uh, kijk jij hoe, hoe, hoe trainers zich opstellen in zo'n wedstrijd, hoe de ploegen voetballen, hoe tactisch in elkaar zit? Of kijk je ook nog ontspannen? Nee, je kijkt toch als een trainer. Hè. Wat ja. doen ze bij balbezit? Wat doen ze bij balverlies? Wat doen ze daartussen? En, en vooral, ik, ik kijk altijd vaak naar wat doen ze bij balverlies. Kijk, in, in balbezit kunnen de meeste teams heel goed voetballen. Weten ze wat ze moeten doen. Maar het gaat vooral om balverlies. Wat doe je? Hoe snel krijg je de bal? Ja. En eh, bedoel, je kunt alleen voetballen als je in balbezit bent. En dat wil niet altijd zeggen dat je in balbezit bent... dat je dan de wedstrijd wint. Want dat is vaak niet zo. Het is vaak zo dat de, de counter... Het is vaak bewezen dat uit de counter het uh, percentage, de, de hoogst, daar wordt uitgescoord. Ja. Uit, uit de counter. En daar worden wedstrijden ja. ja Wat wil jij nu gaan doen? Want je bent nu terug in Nederland. zijn is een avontuur dat achter de rug is. Nou, ik ben aan het uh, trainen voor de, voor de, uh, voor de marathon. En een vriend van mij, uh, Peter van der Wil, is een uh, atletiek uh, coach. En die uh, probeert mij uh, voor te bereiden op de, op Mar de marathon. Van? Dat Mo weet ik nog niet. Mijn basis moet eerst bij mij uh, groter worden. En ja. kijk, vrij, vrij blijven van blessures. Ik ben ook nu elke dag, uh, of bijna elke dag ga ik met mevrouw uh, trainen. Gaan we een rondje om de hoeve in Eindhoven gaan we lopen. Ja. Denk je, zien we jou nog wel eens terug op een bank in, uh, in Nederland? Ja zeker, weten. ja, zeker weten. Ik help het je hopen. Veel, veel plezier en succes. Dankjewel. En dank dat je hier was. Okay, en succes met je programma. Dankjewel. Het was een mooie middag. Kambuur Heerenveen, Venus de wedstrijd die doorloopt. Zometeen natuurlijk bij de collega's van langs de lijn. Tussenstand 2-0. Vitesse NEC is 1-0. Uh, halen we nog een goaltje? Ja, heel snel. Ja, hij kan misschien heel snel. Hikden maakt voor NEC de gelijkmaker in de 71ste minuut in de derby tegen P in Vitesse. Goedemiddag. Ik ging heel even mis. Uit het Rijke Bloeperarchief van de Nederlandse Radio. De komende dagen neemt de kans op winterse neerslag toe. Overdag is het dan 4 graden en de minima liggen rond als de ondernul. Dat was het nieuws. Ja, dat is een hele hoop door elkaar, Dorald. Nu de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Tenminste, als hij een goed knopje indrukt... Wijnand! Waar staat het vast? Jullie mogen de knopjes indrukken. Elf. De perstribune. Een programma van Max.